Wat wel bij het RWS-journaal. Er zitten nog altijd, gemiddeld was vorig jaar, bijna 9% van de directieleden vrouw. Een kleine stijging ten opzichte van 2012, maar nog altijd veel minder dan de 30% waarna grote bedrijven verplicht moeten streven. Bedrijven die dat niet halen zeggen onder meer dat er geen vacatures waren. De Males op Schiphol is een proef begonnen met slimme camera's die verdachte reizigers kunnen opsporen, schrijft de NRC Next. De camera's slaan alarm als mensen zich verdacht gedragen, bijvoorbeeld als ze lang op het toilet zitten of ergens een koffer achterlaten. Op een andere plek in Nederland zou binnenkort ook een proef met slimme camera's van start gaan. Waar dat is, wordt geheim gehouden. De Nederlandse economie profiteert steeds meer van consumenten die meer uitgeven, zeggen onderzoekers van de Rabobank. De afgelopen tijd was vooral de groeiende export de motor van het herstel. Maar langzaamaan beginnen consumenten meer te besteden. Volgens de Rabobank profiteren onder meer de detailhandel en de horeca daarvan. In Zuid-Afrika doet de rechter vanochtend de uitspraak in de zaak tegen Oscar Pistorius. De atleet schoot vorig jaar op Valentijnsdag zijn vriendin Riva Steenkamp dood. Pistorius heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Volgens de openbare aanklager is er sprake van moord met voorbedachte raden. Het proces heeft vijf maanden geduurd. De omstreden canadese burgemeester Ford van Toronto is in het ziekenhuis opgenomen met een maagtumor. Artsen onderzoeken nog of de tumor kwartaardig is en of hij is uitgezaaid. De burgemeester haalde verschillende keren het nieuws vanwege zijn alcohol- en drugsgebruik. Hij zit midden in een campagne voor zijn herverkiezing. Het is nog onduidelijk of Ford de strijd nu voortzet. Het weer nog. Vanuit het Noordoosten wordt het overal zondig. Het blijft droog vandaag. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Morgen en in het weekend ook droog en veel zon. En nog iets warmer dan vandaag. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. de FM. Verkeersupdate. Traditionbakker van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muidenberg, 11 kilometer. Er zijn daar problemen met de wisselstrook. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 9 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Eindhoven. En daar staat bij knooppunt Empel 14 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 van ook naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Badhoevedorp 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 richting Den Haag... bij knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Noodorp en Den Haag-Malieveld, 6 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Tussen Knopend Gorkum en Hank, 11 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 bij je tweede uur van Goeiemorgen Zandvoort. Uh, waar we begonnen met Abba met Mamma Mia. Nou, dat Zit zullen er, we meteen uh, tegen <laughs> onze volgende gast zeggen. Welkom, Carl uh, Simons van OPZ. Karl, de ja. bedoeling uh, van dit gesprekje is bij te spreken. De witte broodsweken zijn voorbij <laughs> ja, ja. in de <laughs> Zo coalitie. Kun Zo kun je het noemen, ja. Uh, ja. Stormachtige witte broodsweken. <laughs> ja.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 Uh, de huidige secretaris die gaat naar, uh, naar Velsen toe. He, dat is uh, bekend. Nou, dat is en wij bekend. zoeken dus en, wij en die functie zal tijdelijk ingevuld worden door, uh, door de, hoofd de hoofden van dienst. Ja. He, die, die, die er nu zijn, met als nummer één uh, de financiële man die dat gaat waarnemen. Uh, <coughs> en uh, ja, het is uh, natuurlijk als je je ambtenaren die gaan van de, het sociale domein, die gaan over naar Heilem. En in die zin, als je dan zegt, <coughs> maak dan Heilem het beleid.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 Dus die gaat, daar, die gaat daar iets op voorbereiden. En uiteraard gaan jullie dat weer controleren. Ja. Dat nou, was nou eigenlijk het, het steekpunt van een aantal mensen. Die willen uh -huh. graag dat die beleidsambtenaren in zand verblijven. En nou, dat en, vervalt. En dat vervalt. He, als je naar het totale plaatje gaat kijken Ben. En ik kan er...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 En uh, dat zijn allemaal dingen die je terugvindt in uh, een onvoldragen stuk. Als jij een aantal dingen zegt, ja, hoe zit dat nou? Klopt dat voorkomen? En, nou, het, is, uh, het is natuurlijk wel een aangenomen stuk, Kaarten en uh, uitgangspunten. De kaarten en uitgangspunten, ja, zonder meer. Ik maar uh, de, de uitleg ervan die is niet duidelijk. Het maar, stuk had duidelijker moeten zijn. Plus, uh, een financiële paragraaf had erbij moet er moeten er natuurlijk. En dat zit er ook ja. niet in. Ik heb nog wel een vraag over die facturen. Ja. Waarom is dat twee jaar?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 ja, niet het, de ik, denk dat, ik denk dat de huidige gemeentesecretaris dat voorbereid heeft. Okay. Ik heb daar nog niet over gesproken, nee. moet ik eerlijk zeggen. En ik ken nog geen bijzonderheden waarom uh, dat zo in elkaar zit. Ja, pikant detail. Um, Mag ik nog een wat ja, algemene ja, ja, ja. vraagje stellen? We, we schieten op in de tijd. Maar, Carl, wat, wat staat er nog... We hebben dan dat hele grote sociale terrein. Ja. Uh, wat staat er nog meer op de rol voor de komende vier jaar? Of, nou ja, minder dan vier jaar Drie en nu. Drieënhalf. Drieënhalf. Uh, die jullie belangrijk vinden. Ik, ik denk daarbij even aan ruimtelijke ordening. Uh, industrie, Rijf, Noord, ja, uh, al dat Midden Boulevard de... speelt nog altijd. Uh, nou, niet meer als totaliteit natuurlijk. Maar, maar, maar als deelprojecten deel wel... Uh, Hierna, Ga, uh, daar... Staat dat nog op de rol uh, nog deze coalitie? Met name bij uh, de, onze wethouder, die dus uh, ruimtelijke ordening heeft, ja. uh, Don. Ja. Het is zo dat uh, Hanko hen heel druk bezig is met uh, voorbereidingen. En kijken waar de mogelijkheden liggen. Nou natuurlijk, in eerste instantie, voor, waar we het geld van de provincie voor hebben gekregen. Ja. Dat is het stationgebied naar zee, ja. de, He, de, de André van Zandvoort. Als tweede uh, heeft hij naast ja, het Huisplein, daar zijn een aantal plannen voor, maar...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 Gaat daar een compromis uitkomen? Ik denk het wel. We onze wethouders, de wethouders gezamenlijk, die praten daar al over. Kijk, je moet ook uh, zaken doen met de dingen die voorliggen. Ja, ja. En als je dan zegt, wat wordt aangepakt? Nou, heel veel zaken. Ja. We, ik praat nu even over de Watertoren. Maar heel veel zaken, uh, het bedrijventerrein. Daar is uh, Gertjan jan Bluis mee bezig. Dat daar wordt uh, druk aangewerkt. Daar nee. wordt druk aan gewerkt. Hed, dus even, de, uh, allerlei zaken worden aangepakt. om dat in de ja. komende tijd dus uh, uh, op een goede manier neer te zetten. Uh, we, we praten al heel lang over.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 Gaan, ga je ja. Gaan. Goed. Goed, Tenminste, Kool. zo zou ik er tegenover staan. Ik hoop, ik hoop veel met ons aan, natuurlijk. Ik ook. Ja. Bedankt dat je ons hebt bijgepraat. Ik ja, zou dan. zeggen, wordt word vervolgd. Uh, ja. ja. ja. Oké. Okay. Het aantal onderwerpen viel me nog mee, dus de volgende keer ja. nog meer. Nou, Komt uh, kom er weer, weer wat anders. Okay. Roy Robinson, No Pretty Woman. Dus ik we zijn twee pretty women. Ja, dat is speciaal voor jullie. Ja. De dames uh, Miesenbeek en Jaustra.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 Uh, dat, gaat dat gaat niet. Goed, de dus Vierdaagse. Uh, uh, het begint als het laatste evenement van de Vierdaagse. Want dat is de mountainbike tegenwoordig. Daar zijn uh, we nog aan het werk. We hebben gelopen, we hebben gefietst. Even terug op de fiets. Was de fiets gezellig? Ja, ja heel gezellig. Af en toe een buitje. Ja.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 Nee hoor. Het ho uh, hofdientje mag ook dinsdag starten. We bedoelen bedoel uh, landelijk? In Haarlem is uh, ook zwemvierdage? Ja. Neem ik aan? Ja. Maar die zijn, men zijn allemaal op andere, in andere dat, weken. Dat, ja. Soms doen ze het in de zomervakantie. Wij hebben ja. altijd gekozen, net start van het nieuwsgaleer. Ja. ja. Um. Doen zij dat ook in het kader van een aantal vierdaagse evenementen? Die andere organisaties waar je het over Dat denk ik niet. Of is het specifiek nee. iets voor ons? Ja, ja specifiek standwoord ja, ja. ja, want met hond uh, wandelen is natuurlijk ook weer iets specifiek ja, joh. voor ons. precies. Ja. <laughs> We zijn een beetje apart. Ze hebben toch niks te doen, dus dat doen ze de vierdaagse maanden. Ja. Eh, om het wel maar eens even heel simpel te houden. <laughs> precies. Um, dat mountainbiken hè, ik dat, dat doe ik toch nog even naartoe.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 Zeker als je hele jongen, maar ook ouderen hebt... zal er toch iemand een oog in het zeil moeten halen. Ja, ja, Voor ja, de, zwem... de veiligheid. Ja. En met zwemvierdaag hebben we natuurlijk de reddingsbrigade. Die uh, rond de, de, de bad de bedoel, staat buiten onze schoen. vaste kern eigenlijk vrijwilligers... die met al onze evenementen er mee doen. Hebben we natuurlijk het Rode Kruis en de reddingsbrigade.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 ja Maar goed, ook al kan je zwemmen. Ik heb het eigenlijk jaren geleden met mijn eigen zoon met Wesley gehad. Die had A en B, nou kon goed zwemmen. Maar ja, wilde in de eerste groep starten. Ja. En toen hadden we het halverwege. Na de reddingsbrigade dacht van, oh jee, gaat dat goed? Ja. Wesley is er dus uitgehaald. Die was toch in paniek. Ondanks A en B diploma. Ja. Door drukheid, ja. door spartelen en dergelijke. En die is gewoon later op een rustig moment uh, verder gaan zwemmen. Ja, Maar de minimumvoorwaarden vind ik niet goed. Uh... Nee. No is niet, uh, is nice. dat, dat is niet hoor. Dat is dat je kan zwemmen, zwemmen dat is ja. wel handig. Ja. Hey, ja. je, je ziet nou, kijk zelf maar hier in de zee, uh, ik kan zwemmen en vervolgens is je ja, een aan je boterpap. Ja. Ja, ja, precies. Nee, ik vind het heel... Is er nog feest, vrijdag? Tuurlijk. We hebben altijd vrijdag feest. We hebben ja, altijd het in de week. Ja, de aqua disco, hè. En daar ja, ja, ja, kijken ja, ja, ja. de meesten toch wel naar, nou, hoor. De, de laatste op. avond, ja. Dat is natuurlijk van... Ja, muziek, wat wil je nog meer? Ja, of vanaf acht uur. De te, en dergelijke. Dus eerst zwemmen? Eerst is er nog gelegenheid om je banen te zwemmen. En afdrogen. dan vanaf acht uur dan uh, is... Nee, niet, niet afdrogen. Want je gaat toch in het, oh, het zwembad dansen? In de dansen. Ja, in het water. Het is een aqua disco. Dus je zit in het water. In het water in ik ja, is wel wat voor mij. Trek mijn zwempak aan, ik heb hem nog zo'n gebreide met geval. Oh ja, en als je ja. uitkomt. dan ja. Nee, vrijdag is disco. Hij is ook gestreept, zeker. Ja, gestreept ook nog. ja. ja, ja. Ik vind het zo op een antieke foto. Nee, nee. leuk. Het samenvattend.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 Precies. ja dat is van die dingen die, die klikken dan vast en die gaan nooit meer los nee dit nee, zijn wel andere bandjes ja. ja maar elke avond bandje om anders kom je er niet in ja, het, het en dat is cellen. juist om te om te registreren precies dat vind ik heel wijs ja, ja. en zo weten we ook inderdaad en ook, ook voor met de, de disco aard. met de disco hè daar gaat het om want sommigen denken van mogen we mogen alleen met de disco meedoen dat, dat kan niet. ja dat kan eigenlijk gewoon niet nee. want het gaat gewoon erom dus dat we die disco aanbieden voor onze voor onze deelnemers en ja, ja dat uh, is wel heel gemeen. Maar als ik nou gewoon een kaart koop en ik kom alleen vrijdag. Oh. Nou ja, dan heb je betaald. Dan de ben je deelnemer. Ja. En als we nog onder de 400 zitten, ja dan oh ja, is het geen probleem. Dan, dan, ja. dan mag ja, het ja, toch, ja. ze niet dan. Nee, geen nee, medaille, nee, nee, ja, maar wel, wel voor de is nee, het blijft ja. natuurlijk uh, Het is wel leuk om gewoon mee te zwemmen. Sportief mee te zwemmen, vier Precies. dagen. Precies. En ja. het hoogtepunt van de zwemvierdaagse is gewoon aqua disco op vrijdag. Ja. De kaart kost trouwens 7,50 euro. Dat hebben we nog niet genoemd. Maar voor 7,50 euro mag je dus vijf avonden zwemmen en feesten.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 van, van die triatloners. Dus. Ja, we zitten nu Top op 80. Van. 80 deelnemers Het is die, minder, uh, die aan dit jaar. meedoen. Maar nou, we zijn er heel oud. blij mee. Ik ook. Ik vind ja. dat het toch ook. Eh, ja. ook prima. Maar ook deze uh, gelegenheid wil ik natuurlijk even gebruik maken voor onze sponsors. Hè? Ja. Want ja, onze sponsors, dat worden uh, natuurlijk de de voor de loterij. Dus vinden we vinden gewoon geweldig. De loterij is uh, specifiek nu voor de Vida's, toch? Ja. ja, en, ja en, voor en de zwemmen. Nou, goed. Nee, voor, joh, de voor de uh, mensen die in het zwembad aanwezig zijn. Okay. Ja, voor uh, iedereen voor de die de de de gewoon uh, loodjes willen kopen, hebben we een leuke loterij. Roept u maar... Wij hebben een loterij. Ja, met, met mooie mooie prijzen. Ben, kom gewoon. En, en hartelijk dank. Ja, nou komt er een serie sponsors aan. Hartelijk dank. Nou, we nee, bedanken alle sponsors. Want wat Ben, weet je, als je een serie gaat noemen of een advertentie in de krant, hoe ja. ho ho ja, ja. moeilijk is dat? En je vergeet ja, er één. Niks kwalijker is nee. dat. En zijn zoveel ondernemers uit Zandvoort die dat doen, zoveel. Dus dat is gewoon. Ze worden allemaal opgenoemd in het zwembad. Ja, dat we uh, dan weer een stukje reclame terug. Ja. Van, hé, we hebben een nieuwe winkel. Van, uh, dat heb ik uh, meegedaan. Dat zit ja. in de Kerkstraat. Ja. Dat wordt even genoemd. Ook oh, nou, deze gasten, Ja, nog eventjes straks, wil ik toch vlacht. alle rijden. Ja, Ben, vrije vrije wil wil ja, ben je weet wil hoe ik het. ben. Ik en maak like van. Rode Kruis. En de Rode Kruis. Zou je wel even helpen. Super. De reddingsbrigade, zonder hun kunnen we echt niet. En nee. nou, onze vrijwilligers. Ja. En dan wil ik toch onze, onze kleine grote man toch even in het zonnetje zetten. Die is het weekendjarig. Vandaag. Nou, ja, hij is vandaar. vandaag Vandaag. Precies. Maar ik denk, houden we even slag om de adem, anders gaat iedereen vandaag gewoon om zijn nek hangen. Oké, okay, Thomas, ik kon het toch niet helemaal ja, ja, ja. laten. Thomas, van harte gefeliciteerd. Onze vrijwilliger van de Vierdaagse. Maar ook bij CFM. Oké. Okay. We hebben het begin van het programma niet gehoord. Nee, nee toen waren we nog even druk bezig. Heb je gezongen? Wij hebben een, een liedje uh, voor ja. hem. Ah, ja. maar, dit is je verjaardag, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Ah, uh, jullie bedanken iedereen. Maar, laat mij en jullie een keer bedanken. Als organisatoren van. Met velen met jullie moet ik zeggen. Jullie doen niet met z'n tweeën. Uh, voor het organiseren van allerlei uh, vierdaagse evenementen. Oké, okay. en ga vooral door. <laughs> ja. ja, en hartelijk, we dank, proberen hartelijk dus. dank voor de komst, want jullie hebben het hartstikke druk. Greet me Don't stop.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 Er wordt één volle ronde gereden uh, ja. over de uh, Van Spijkstraat, de Engelbed. Engelbedstraat, Hogeweg, Oranjestraat, Halterstraat, de Zeestraat, Engelbertstraat, Oranjestraat. En daarna gaat de helft de Halterstraat in en de andere helft gaat de oh, Kerkstraat okay. en Kerkplein op. Oh, okay. Dus er wordt wel degelijk weer één Ja uh, Sta Ze staan oh, ja, ja. stationair Daar ook, oh, oké. Okay. Ja.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 De redactie, Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Uh, de gastvrouw, uh, diezelfde Yvonne Roosendaal. Hotel Hoogland voor zijn gastvrijheid en een heerlijk kopje koffie. En uh, wij gaan eruit uh, als we een kaartje kunnen kopen tenminste. Uh, ja. Met de trein, met de <laughs> ja. per spoor. En wij zeggen, daarvoor... Ik nee. rond de trein voor een minder vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat? Kijk uit de draad.